Het is een avontuurlijke zeereis gaan 12 kandidaten op zoek naar de locatie van een schat. Die kunnen ze alleen vinden door een waar gebeurd verhaal uit de Vlaamse geschiedenis te reconstrueren. Een verhaal dat in de loop van de tijden is vergeten. De sleutel van de historie is te vinden in het beroemde lam schilderij van Jan van Eyck. Vanop een klassieke driemaster volgen ze de sporen die hun langsheen een oude handelsroute naar twaalf steden in Noord-Europa ...en het Baltische gebied leiden. In elke stad moeten ze een symbool vinden. Dat kan helpen om het raadsel op te lossen. De kandidaten werken mee met de bemanning. In altijd wisselende teams moeten ze samenwerken en opdrachten uitvoeren. Altijd oren en ogen open houden, want alles kan van betekenis zijn. Niets is wat het lijkt. Zo verzamelen ze aanwijzingen en symbolen. Door die te associëren kunnen de deelnemers een goed bewaard geheim uit de Vlaamse geschiedenis reconstrueren. De kandidaten werken om communicatietijd te verdienen in de Marconi-hut, met webcam en internet, bijvoorbeeld om dingen op te zoeken. Om hulp te vragen aan hun achterban thuis, om tips te vragen aan de Raad terwijze. Om die symbolen goed te interpreteren en zo meer inzicht te krijgen in het mysterie. Wie in de ene proef je medestander is, kan in de andere je tegenstander zijn. Je houdt beter iedereen wat te vriend, want de teams worden vaak gewisseld. Iedereen speelt uiteindelijk voor zichzelf en een verliezer kan opnieuw in het spel komen. Wie op het goede spoor zit om het raadsel op te lossen, maakt meer kans om in het spel te blijven. En wie echt begrijpt hoe de vork aan de steel zit, zal de plaats van de schat kennen. De finalist die daar uiteindelijk als eerste aankomt, strijkt 100.000 euro beloning op. Het avontuur begint in de Sint-Baafskathedraal van Gent. Voor het beroemde lam gods van Jan van Eyck... krijgen de kandidaten te horen dat een belangrijke sleutel van het raadsel... verborgen ligt in dit schilderij. En dat brengt hun naar het mekka van de kunsthandel, Londen. Op de kade in Oostende nemen ze voor vijf weken afscheid van vrienden en familie. Op het schip legt de kapitein uit wat hun taken als matroos zijn... en hoe ze daarmee kostbare momenten in de Marconi-hut kunnen verdienen... Ze krijgen elk een mini-computertje waar een gps en een telefoon in zit. Een logboek en gids voor de hele reis. De Raad der Wijzen komt zich voorstellen. Mensen als Rick Rickdorfs, Paradiagire, Mark Ijskes. Het schip vaart af en kiest volle zee. Iedereen wordt aan een eerste traditionele zeemanstest onderworpen. Naar de top van de mast klimmen. De driemaster komt aan in Londen en legt aan bij de beroemde London Bridge. De groep wordt in twee teams gesplitst. Ze staan voor drie grote opdrachten die hen aanwijzingen kunnen opleveren om in Londen het stadssymbool te vinden. Een denkopdracht, een durfproef en een handelsspel. Brein, Brani en Bazaar. Voor het strategie-spel duiken we in het Londense openbaar vervoer. Op een gps-schermpje kan iedereen elkaars positie zien. De teamleiders moeten objecten ophalen op verschillende bekende plekken in Londen. De tegenpartij moet hem proberen te omzingelen. Het is een pakkenmanspel met hindernissen in de metro. De Brani-proef speelt zich af van op het London Eye. De teamleiders moeten morsensignalen signalen zoeken in het Londense panorama. Die worden met grote lichten van op hoge torens in de stad gesijnd door hun teamleden. De Morsencode is een boodschap die naar het raadsel verwijst, zoals alle opdrachten trouwens. Op het hele parcours, in de hele reeks, zijn tekens en sporen te zien... die verwijzen naar het historische raadsel. De stadssymbolen tonen belangrijke verbanden met het raadsel. Door de combinatie van al die hints kan het verhaal worden gereconstrueerd. En zo vind je de schat. Opletten. Puzzelen. Eén kandidaat van elk team gaat voor het handelsspel. Hier een Indische rijstafel samenstellen. Producten kopen in de Indische buurt, recepten zoeken en klaarmaken laten proeven door niemand minder dan de masterchefs observatie notas bijhouden puzzelen het winnende team met de meeste aanwijzingen mag het symbool gaan zoeken met nog één extra tip van de raad terwijze als ze het niet halen is het aan de andere partij het verliezende team moet het verliezerspel spelen zij moeten een test afleggen beelden herkennen van plekken waar ze zijn geweest het strategische spel tussen de kandidaten blijft cruciaal. Wie weet wat? Wie heeft belangrijke sleutels en symbolen? Wie herkent het meeste beelden? Wie heeft het beste inzicht in het raadsel? De zwakste schakel moet het schip verlaten. Maar niet allemaal definitief, want later in het spel kunnen de overblijvende kandidaten, één of meer van hun maatjes, terugroepen voor steun. We graven in het verleden om een historisch raadsel te kunnen oplossen. Maar dit avontuur speelt zich wel nu af. We zeilen. De moderne mens wil graag af en toe zijn rust terugvinden in de natuur. Op een oud schip, omdat het zo mooi is. Maar we hebben wel moderne middelen mee. Elke kandidaat heeft een mini-computertje om te kunnen communiceren met elkaar en een logboek bij te houden. Ze zijn met z'n twaalfen gewone mensen, zoals u en ik... uit alle sociale lagen en alle hoeken van Vlaanderen. En van alle leeftijden. Ze hebben zeebenen en zin voor avontuur, voelen zich goed in de natuur en zijn gedreven door nieuwsgierigheid. Ze zijn bereid om altijd alles in vraag te stellen, zichzelf inbegrepen. Ze zijn teamspelers, maar willen wel winnen. Op het schip moeten ze meewerken met de bemanning. Daarmee verdienen ze tijd in de Marconi-hut om zaken te kunnen opzoeken op internet of via webcam het thuisfront of andere hulplijnen in te schakelen. Uiteraard zullen er zich vriendschappen en conflicten voordoen. De presentator is de spelleider. Hij kent het mysterie, geeft de opdrachten, past het wedstrijdelement toe en houdt de spirit erin. Hij is de leider in elke zin van het woord. Het is een persoon met een zeer grote geloofwaardigheid, met levenservaring en van een sterk kaliber. We varen op een klassiek zeilschip, een Driemaster, zoals u hem hier ziet. Eeuwenlang heeft Vlaanderen grote schilders voortgebracht. Kerken, kathedralen en kunst, maar ook een bloeiende handel. Langs die handelsroutes is onze cultuur in Europa verspreid. Een van de belangrijkste transportmiddelen voor die handel was de scheepvaart. Dit klassieke zeiljacht heeft het uitzicht van toen, maar is voor de rest heel modern uitgerust. De kandidaten spelen geen geschiedenis. Het schip is de thuis van de kandidaten, hun werkplek en hun denkplek. Het is het platform voor relaties en leven, waar we hen het beste leren kennen. De confrontatie met de oneindigheid van de zee stelt de emoties nog scherper, want van een schip kan je niet zomaar af. Mercator is een detectieve op zee. Het is een moderne schattenjacht op een oud zeilschip. Een mysterieuze reis door heden en verleden. Een waar gebeurd en raadselachtig verhaal. Het is een confrontatie met Noord- en Oost-Europese culturen, ver en toch dichtbij. Met de zee en de krachten van de natuur. En het is een confrontatie van de mens met zichzelf.